Olijven in de zon, olijven, olijven, olijven in de zon, in de zon. Nooit meer zal het winter worden, nooit zal het meer zomer zijn. Aubergine, aubergine, que je t'aime, que je t'aime. O oh, tomat, o oh, tomat, que je t'adore, que je t'adore. Olijven op het strand, o olijven, o olijven, olijven op het strand, op het strand. Nooit meer zal het Zeeland worden, nooit zal het meer zondag zijn. O oh soleil, o oh soleil, que je t'aime, que je t'aime. O oh ben Marie, o oh ben Marie, que je t'adore, que je t'adore. O lijven aan de bar, o olijven, o lijven, o aan de bar. Aan de bar, nooit meer zal het koeler worden, nooit zal het meer nuchter zijn. O oh, pasties, o oh, pasties, que je t'aime, que je t'aime. O oh o oh, vie que je t'adore, que je t'adore. O lijven in de nacht, o lijven, o lijven, o lijven in de nacht, in de nacht. Nooit meer zal het donker worden, nooit zal het meer lichter zijn. Olivier, Olivier, que je t'aime, que je t'aime. Olivia, Olivia, que je t'adore, que je t'adore. Olivier, Olivier, que je t'aime, que je t'aime. Olivia, Olivia, que je t'adore, que je t'adore. Olivier, Olivier, Olivia, Olivia, Olivier, Olivier, Olivier.